Ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Israël zegt dat er vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen met Hamas over een staak te vuren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wil zijn land een deal sluiten... en zal snel duidelijk worden of Hamas dat ook ziet zitten. Maar de situatie is nog erg onduidelijk, zegt correspondent Nasra Habib Allah. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk wel vaker positieve geluiden gehoord over een mogelijke deal... maar dan kwamen de partijen er toch weer niet uit... Maar de druk vanuit de Verenigde Staten om toch tot een deal te komen... in ieder geval voordat Biden vertrekt, is nu wel erg groot. En dat is de reden dat Ben nu toch wel wat positiever is. Maar ja, net als voorgaande keren blijft het toch wel afwachten... of het ook daadwerkelijk gaat lukken. In het akkoord staan waarschijnlijk afspraken over het stoppen met vechten... en het vrijlaten van gijzelaars en gevangenen. We blijven even daar in de buurt, want het reisadvies naar Israël is versoepeld. Het stond op rood, nu is het oranje. Dat betekent nog steeds dat je er niet op vakantie moet gaan, dat is niet veilig zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken met een oranje reisadvies kunnen mensen wel weer naar Israël voor noodzakelijke dingen zoals een belangrijke zakelijke afspraak of de uitvaart van een familielid scholen die dicht zijn bussen en treinen die niet rijden en vliegtuigen die niet vertrekken in België wordt vandaag gedemonstreerd tegen de nieuwe pensioenplannen van de regering consponent Tijn Sade was bij de demonstratie in Brussel 30.000 man kwamen op de been met de slogans als uh, pensioenplunderaars nou die plunderaars dat zijn de politici die nu werken aan een nieuwe regering en die pensioenkorte hervormingsplannen dus uh, hebben. Uh, citroenen uh, zijn wij, we worden uitgeperst. En ochtends je autoruit te krabben is natuurlijk niet het fijnste klusje ter wereld. Een automobilist uit Bergambacht in Zuid-Holland had er ook geen zin in en bedacht een experiment. De bestuurder zette een paar kaarsen op het dashboard en stak ze aan. De politie zag het niet zitten en greep in. De automobilist moest de kaarsen uitblazen en de bevroren ramen op een andere manier ontdooien. Het weer, het is ook de komende uren nog stralend zonnig. Er staat weinig wind en het is een graadje of drie. Morgen is het iets warmer, maar dan is het wel de hele dag bewolkt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <totstuk>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 is heel groot euh, geworden met de Miami Saumachine. Heb ik het euh, natuurlijk over Gloria en Stefan. En dit was een solo plaatje van haar. You're get on your feet. En zo is maar net zo aan het begin van het tweede uur van euh, Zandvoort op zaterdag. Op een en zaterdagmiddag. En Benno en ik uh, die zitten gezellig samen in de studio, Benno. Ja, heerlijk. En zodat ik om kwart over drie ga ik jou interviewen. O, oh, ja? Ja, echt waar. Nou, ik ben benieuwd wat over. Ja, nou, dan gaan we vragen wat je morgen allemaal gaat doen op de radio. Oh ja, ja. ja, ja, ja ik heb ook het druk, hè? Morgen. Smiddags en s'avonds. Yes, yes, je kan yes. hier bijna gaan wonen. Nou, je kan ook blijven de... zometeen, hè? Ja, ik kan probleem. Ja, ja. <laughs> Zeker. Nou ja, verder uh, komt uh, Dolly ook straks uh, deze kant op. En uh, gaan we onder meer de evenementjes doornemen. Want er zijn er wel weer een aantal die... Uh, gaan plaatsvinden. Onder meer de, nou ja, de nieuwe tentoonstelling in het HDMZ-museum, wat we net hoorden. Prachtig en uh, ja, heel veel lekkere muziek. Ik heb een uh, gauw ouwe uitgezocht. Hè. We gaan zo meteen uh, van klink tot klank. Dus, uh, ja, dat zijn nog... bijna allemaal uh, gauw ouder. Zeg. Ja, dan moet het een beetje ouder worden. Ja, nou, ja, deze ja. is ook oud hoor. Hij kraakt nog net niet, maar dat scheelt heel weinig. Bad, bad, Leroy Brown. Outside of Chicago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 En daar, uh, maar hij komt, morgen komt hij uitgebreid vertellen hoe dat dan zit met die automodelautootjes... Uh, uh, de, de modellen, hoe ze gemaakt worden, nou, enzovoorts natuurlijk. Uh, hoe hij dat in 30 jaar, heeft het, meer dan 30 jaar heeft hij die zaak gehad. Uh, hoe hij dat heeft opgebouwd, waar hij heeft gezeten. En natuurlijk zijn verdere liefde voor de autosport. Want hij is uh, naast dat hij die zaak heeft gerund. Uh, natuurlijk ook autocorreur uh, heeft gereest. En uh, af en toe doet hij het nog steeds. Hij heeft ook eigen raceauto's zelf.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 Uh, we hebben het uh, over de gekte in de muziek. Dat is een thema van hem. En dan is een, een nummer. En dan heb ik het over I Put a Spell on You. Weet je wel. Uh, en dan vertelt hij het verhaal achter dit nummer van I Put a Spell on You. En dat is dan in dit geval van de eerste die dit maakte. Was Screaming Jay Hawkins. En uh, deze man die was...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 Zandvoort op zondag. En heel veel plezier morgenavond met Van Klink tot Klank. Dankjewel.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 Twee platen achter elkaar. Dus eerst de Brothers Johnson en Stamp. De lekkere disco klassieker zo bij ZFM op deze zaterdagmiddag. En erachteraan hoor je de single van 24K van Bruno Mars. Uh, uiteraard, Goedemiddag Dolly. Hey goedemiddag, hey goedemiddag, Goedemiddag, had ik, had, ik, had ik je net niet ook al uh, in de uitzending? Ja, hè? Toen stond je bij het ja, HDMZ-museum. Ja, ja, ja, maar, maar ik ben net Spider-Man, jongen. Ja. Zo ben ik hier, zo ben ik daar. Je vliegt van hot naar her. Van hot Om naar het, her, het, ja. Raz razende reporter noemen ze Z ja, dat, hè? Kijk. Hè. Maar wel een razende reporter met ademhalingsproblemen. De enige echte, echte steeds... razende reporter, uh, Dolly <laughs> Tempieri. Dolly, ah. ja, het uh, laatste gedeelte, of het uh, tweede gedeelte eigenlijk van uh, dit programma. Gaan ja. wij samen doen?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 a show. It's a drag, it's a boy It's sweet, as such a pity we've be looking at the ball Not looking at the suckers What do you mean? You see, one crowd polluted, it's thinking town it, it's sweet, sweet Summer set up the summer set up Sweet Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest I get my kids above the waistline, sunshine What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 was dat met uh, One Night in Bangkok. Het is al vier geweest, Dolly, met uh, de evenementjes. Heb jij het een en ander te melden, Dolly, over de evenementen? Ja, zeker. Maar ik zal eerst even het snoepje... wat ik in mijn mond heb tegen het hoesten uit mijn mond halen. Oh ja, ja. Je hoor een je beetje... de hele tijd zo geklecht? <laughs> ja, ja dan doe dat maar even. Ja, dan krijg je dat van ja, klonk naar klink. Ja, nee, van klink naar klonk. Ja, maar ik maak dan van klonk naar klink. Oh, van, klink naar, van, van, klonk. van klonk naar klink. Ja, zoiets. Uh, nou ja, is dus in ieder ja. geval een nieuw programma morgenavond uh, op de radio. Van klink tot klank heet dat. Ja, leuk. Joh. Van 8 leuk, tot 10 ben wordt echt heel erg leuk. Ja, ja, ja. Zeker. Nou, snoepje uit je mond. Ja, hij is uit mijn mond. Dus Mooi. Uh, ik, uh, ik ben er klaar voor. Zeker. Nou, komt komt de akoestiek. De ja. evenementen. Jazeker. En dan beginnen we met 12 januari. Dat is morgen natuurlijk om half drie. Dan uh, is in het, het nieuw unicum de ode aan de muziek van Rogier van Ottelo en Harry Bannik. En dat is een concert wat valt onder uh, Jesse's antwoord. En die hebben ervoor gezorgd dat Edwin Rutte komt zingen...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 Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik denk over... wel, wat doe jij dat handig allemaal met die computer hier? Hè? Ja, nou, nee, ik zit nou te klojoe. Maar dat komt omdat ik eigenlijk iets had opgeschreven waar veel te doen is. Ja, ik ben er. Uh... <lacht> <lacht> maar ik was te kort binnen om het te kunnen overzien. Um, eens even kijken, want uh, ik had wel opgeschreven... wanneer de eerstvolgende is van die uh, computercursus. Of die, die, die inloopmiddag. Digitaal sterk. Dat is, ja, digitaal sterk. 15 januari zie ik hier. Oké. Okay. Ik heb 19 januari staan. Wat is dat dan? Geen idee. Nou, is weer wat anders. Oké, okay. pluspunt. Die heeft natuurlijk ook van alles te doen. Zo is 13 januari kun je weer terecht bij de formulierenwerkplaats. Dat is als je bepaalde...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 Oh, ja, nee, ja. zit er iemand tussendoor? Ja, ja blijkbaar. Ja. <laughs> Ga gewoon door. Je hebt geen zin meer om te wachten. Uh, een 15-jarige cellist die uh, so solo werk doet. Um, ja, één componist vult het volledige concert van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Want op zondag, 19 januari dus, speelt het orkest van Peter Iljitsch Tjakovic.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 En ze delen hun podium heel graag met gelauwerde solisten en jonge talenten. Nou, maar dit keer dus. Heer Jeukendrup. Nou, mooi. Dat is mooi. Dankjewel voor de evenementen. Heel veel te doen dus. Je bent zomaar eventjes bijna 10 minuten aan de gang met de evenementen, donnie. Mooi. Dat praat nog snel. Dat vliegt voorbij. Zandvoort op zaterdag bij tot aan 5 uur middag.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 Deze single heeft heel veel gedraaid. En uh, Geel terecht we hebben een mooie band. IWF, -O -O, Earth, Wind and Fire. En uh, Fantasy, hoorde je. Dolly? Ja, heerlijk ja. Heer, die band. Heerlijk. Ja, oh, lekker. Wat de hebben misschien... ze mooie nummers En gemaakt. Let's Groove en uh, deze single, ja. geweldig. Ja, september. September, ja, niet je, te vergeten. Je, je, je. Ja, die ja. mag wel alleen in september draaien natuurlijk. Dat je gek, gaat het hele jaar door. Het hele jaar door. Moet je maar niet zo'n goede plaats maken. Ja, dat is sowieso.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 Maar misschien ook wel voor de kerkuil. Maar dat weet ik niet of die erin past. Ja, ik weet ook. Hoe groot mij, is een kerkuil nou, eigenlijk? Uh, ja, dat kan ik nou wel... Uh, uh, kijk even allemaal door die camera. Dan kan ik het Zet laten even, zien. Even live is het is zo groot. Zo beest, ja. ja dat die, is dat is best groot. moet je een megakast mega voor hebben dan. Maar die zijn ook solitair, hè?